Capital One is de negende grote bank van de Verenigde Staten. ING Direct USA is een succesvolle internetbank. Doordat de verkoop deels met aandelen wordt betaald... krijgt ING een belang van bijna 10% in Capital One. De toezichthouders moeten de deal nog wel goedkeuren. ING Direct bestaat ook in andere landen... zoals Canada, Australië en een aantal Europese landen. Die dochters blijven gewoon van ING. In Israël zijn drie doden gevallen door een zware ontploffing in een gebouw. Dat gebeurde in de badplaats Netanya... Zeker 15 mensen raakten gewond. Ook zitten veel mensen vast op het dak, omdat het gebouw van vier verdiepingen deels is ingestort. Mogelijk gaat het om een bom, maar de politie is nog bezig de oorzaak te onderzoeken.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Toen Jos Kuilboer net wegging, toen zei hij, kom eens kijken in het ziekenhuis. Toen dacht ik van, ja, dat is toch een plek waar ik zo lang mogelijk weg wil blijven. Maar, uh... Nee, maar het is hartstikke leuk en uh, het is echt één grote leeropleiding. En er is, dat, dat, ja, er is een tentoonstelling over het uh, ziekenhuis van de toekomst. En er komt volgende week volgens mij de World Press Foto tentoonstelling. Komt daar te hangen. Dus ja, dat zijn alle redenen om te gaan kijken. Maar toch denk je van ja, maar ik wacht nog even. Mijn tijd komt nog wel. Raar is dat. Want volgens mij is dat in Utrecht in dat, nou ja... Utrechts Universitair Medisch Centrum zijn ze van allerlei dingen aan het doen. Ze hebben daar bijvoorbeeld ook een wensput, daar kun je wensen achterlaten. De selectie uit de wensen van deze week, en dan pik ik er een paar uit. Goedkope parkeren voor patiënten en slaapgasten, dat snap ik wel. Uh, dagelijks nieuwe kranten en tijdschriften in de wachtruimtes. Dat vind ik wel een goed idee, maar wie betaalt het dan? Wachttijden via sms ontvangen. Meer gezond eten in de restaurants. Dat zouden ze zich toch te harte moeten nemen. Een mogelijkheid kinderopvang tijdens afspraken in het ziekenhuis. Allemaal dus mensen die zo'n wens achterlaten in de wensput. Meer speelgoed. Een apotheek, zodat ik direct mijn medicijnen kan meenemen. Een lift vanaf het dak van de garage. Nou ja, maar er zijn ook heel veel positieve berichten. Goed ziekenhuis, beter, kan haast niet, et cetera, et cetera. Wij praten dus over het ziekenhuis van de toekomst. Heeft u op een of andere manier al ervaring met... Um, Bijvoorbeeld digitalisering van de zorg? Of heeft u onlangs nog ervaringen gehad met ziekenhuizen waarvan u dacht: hé, hey, dat is toch eigenlijk wel fantastisch dat het nu tegenwoordig zo georganiseerd is? Daarover vragen wij u om te bellen: 0800 112. En zijn er al mensen bijvoorbeeld die gebruik maken van internet als het gaat om hun behandeling? He, via internet contact maken met je behandelaar, overleg plegen, misschien wel met andere patiënten. Dat zou ook fantastisch zijn om mensen daar verhalen over te horen. Want dat, dat stelt zo gerust. En ik geloof echt dat, dat, dat we die kant op zullen moeten. 0800 1121 um, Dan maken we er een innovatief, gezond tweede uur van Casaluna van. Dat is het idee. Goed. Mevrouw Heertjes, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik wil graag even reageren op die meneer die net bij u was. Ja, dat mag. Uh, Jos nou, Kuilboer, ja. Ja, die was wel heel erg optimistisch, hè. Ja, dat, maar dat, vindt u dat vervelend? Nou, in, in, in, in de zin waar het over gaat wel... Want ze willen alles uh, specialiseren. Bepaalde punten voor bepaalde ziektes. Ja. Maar die meneer, die spreekt denk ik voor zijn eigen inkomen. Maar beseffen ze wel dat de mensen onder kan aan de samenleving... Als, die dat, als bij die mensen iets gebeurt met hunzelf of met hun kinderen... en die zover moeten reizen, wat dat met hun, wat, wat dat met hun bezet doet... Hm. Die mensen die kennen dat niet eens... En ook niet alle mensen aan de onderkant van de samenleving... die een auto hebben, die maar, maar, maar heen en weer kunnen. Er wordt steeds maar gedacht, en dat is hetzelfde als, als, als het kabinet in Den Haag... ze gaan allemaal van hun eigen inkomen uit. Maar dat gaat toch niet? nee. Zit u zelf aan de onderkant van de samenleving? Nou, ook dat, ja. ja. Maar ja, dat, maar, maar nou ben, ik, ik bedoel... Maar, maar, maar, daar wordt helemaal, helemaal aan voorbij gegaan. Hmm. Ik vind dat een hele grote minput. Echt waar. Nou, en ging het ook, dat begrijp ik. Dat vind, ja. vind het ook een belangrijke... En daar is die, die meer is zo optimistisch over. Ja, hmm. moet je eens horen, als je als een je goed inkomen hebt, ja, dan maak je je daar geen zorgen om. Hmm. Maar die mensen die dat niet hebben, die willen ook gaan naar hun dierbaarden. Of die willen ook gaan met hun dierbaarden daarin. Maar die kunnen dat dan niet hoor. Heeft u, heeft u daar al ervaring mee, mevrouw nee. Niet? Nog Nee, maar niet. Dat, kun je toch wel dat, dat, dat kun je toch wel bedenken. U. Je moet niet altijd aan je eigen hoge inkomen. Dat is ja. mooi voor die mensen. Maar mensen die dat niet hebben, niet iedereen heeft het geluk of... of, of of de maagd om zich op te werken. of het niet iedereen wordt met een goed verstand geboren. dan moet je het daarmee doen hoor. Dat begrijp ik. Ja. Uh, um, en, en, u bent overigens is, nog wel gezond. Ik kan begrijp. mij daar zo boos om maken. dat ze daar helemaal niet bij stilstaan. Want eigenlijk heeft u het idee dat, dat die solidariteit die ja? ten grondslag ligt aan de manier waarop de zorg in Nederland georganiseerd is... dat daar eigenlijk al aan gemorreld is. Dat is nu Ja, natuurlijk. Dat... Ja? Moet je horen, ik heb mijn man jaren dag in dag uit verpleegd. Met alle liefde. En met alle liefde van de thuiszorg. Maar voor jaren terug, en tot voor kort, hoorde je al dat die meiden... en, en, en, en die, die, die, die, die, die mannen die erin werken, die, die willen helemaal niet meer in de zorg werken... Want ze kunnen de zorg niet meer leveren zoals het hoort. Ja. En zoals ze het graag willen doen. Want daar in Den Haag wordt helemaal aan voorbij gegaan dat je met mensen bezig bent. Ja. Het, zij zijn alleen maar met geld bezig en met euro. Maar die, die, die aan het bed, die alle lof uh, verdienen en die het werk en het geld voor hen moeten verdienen. Nou, die, die, die, die, die, die, die worden niet gewaardeerd hoor. En die kunnen hun werk ook niet meer doen, niet zo graag zoals ze graag willen. En er zijn een heleboel die, die helemaal niet meer in de zorg willen werken. Nee. Alleen al daarom niet. En dat beseffen ze zich helemaal niet. Wat ze allemaal kapot maken. Nou is dat vaak een, een, een, een, een probleem van administratie, hè? dat er heel veel papierwerk nee, nee, bij en, nee. en bureaucratie is ook, bijgekomen. Nee, ook de zorg hoor. Er wordt steeds aan de tijd beknibbeld. Dit is niks menselijks meer. Hmm. Niks. Overigens, bent u nog gezond? Zelf. Ik, ben zelf? ik ben zelf gelukkig nog ja. gezond. Nee, dan ja. prijs ik u ook gelukkig. Dus het is dus ja. meer een angst voor als er iets zou gebeuren... dat u het nou, dan niet heb zou kunnen betalen. Nou, ik heb het toch meegemaakt. En, en, en je merkt het toch ook... In, in, in, in, in, in, als je toch goed nadenkt... dat de mensen met, met, met, met, met, met een weinig inkomen... daar wordt helemaal aan voorbij gegaan... Hmm. dat die daar straks allemaal mee van doen krijgen, toch? Hmm. U wilt, u zou absoluut niet... Uh, waar woont u? Ik woon ik in het noorden van het land. Ja, dus als u naar Maastricht zou moeten ja. of naar Utrecht zelf, Dat zelfs, zou niet kunnen. Dat is te ver. Maar u, u kan wel ja. reizen of kan u niet reizen? Ja, maar je moet wel het geld hebben om te reizen dan, hè? Ja. En er zijn een heleboel mensen die worden aan voorbij gegaan, die dat niet hebben, hoor. Heeft u geen geld om te reizen? Ja, ik... Maar stel dat ik nou, nou, nou, nou, nou een week of twee weken in de weer zou moeten naar, naar Maastricht of zo. Hè. Ja. dan Dat is... Dat kan niet. Nee, dan moet je daar misschien ook mee voor verzekerd zijn. Ook voor reizen. Dat dat een deel moet gaan nou, zijn van je Ja, Nou, ze moeten je finance... daar maar eens goed over nadenken... waar ze mee bezig zijn, hoor. Ja. En niet alleen aan hun eigen inkomen denken. Dat is mooi voor ze, hoor. En ja. ik gun ze het ook wel. Maar ze moeten ook eens even een beetje solidair zijn... met mensen die dat niet hebben. Daar moeten ze toch eens een beetje, beetje over nagaan. Net als, net als met, met, met, met mensen met, met, met, met, met pensioen gaan. Ja. 65 als je ze zo hoort praten, dan denken ze dat iedereen gezonde eindstreep haalt. Nou, maar dat is niet zo. Nee, dat nee. was het maar waar. Mevrouw, ja, Heertjes, maar waar. mevrouw Heertjes, u heeft een heel duidelijk uh, ja. statement afgelegd. En, ja, ik hoop, ik hoop dat we, ze daar dus wat mee doen. Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik echt. En, en misschien dat, dat de luisteraars dat, van Kazeloenen er wat mee doen om erop en, te reageren. Ja, en dat is een beetje meer waardering. Voor de zorgverleners moeten, die het werk aan het bed moeten doen. Van al die mensen die tussen, die managers en zo, die halen alles geld ertussen. Maar voor aan het bed, daar, daar wordt op bezuinigd. En daar moet je het nou juist van hebben. Goed, we gaan kijken of de, die, die mensen die aan het bed staan misschien ook wel willen bellen. Ik dank u wel in ieder geval. Ik wens Heel u nog een, een, goede, een goede nacht, mevrouw Ja, Jeentjes. Hetzelfde, ja? dank u wel. Dag. Het telefoonnummer van Kazaluna tot twee uur is 0800 1121. Ja, en het zou natuurlijk ook ontzettend leuk zijn om ziekenhuispersoneel aan het woord te laten. Misschien zijn jullie wel aan het werk. Hebben jullie even een momentje? Hebben jullie dat? In de nacht? Dieker. Ja, goedenavond. Met, ha met Dieter. Dieter. Ja, hallo. Hallo. Hi, Ik ben uh, afgelopen vrijdag ben ik verlost van 21 uh, stalen krammen in mijn nek. Hoe komen die erin? Ik heb een, ja, ik heb een redelijk zware operatie gehad in het slotenvaartziekenhuis ziekenhuis in Amsterdam. ja. Waarvoor? Uh, wat, wat was er ik met je had, gebeurd? Uh, een vernauwing in mijn, uh, tussen mijn uh, wervels in mijn nek, zo. waardoor ik uh, uitvalverschijnselen kreeg. En dat is op een fantastische manier opgelost. Maar wat ik even kwijt wilde ja. is dat ik zo ongelooflijk veel bewondering heb voor het verplegend personeel. Is dat zo, ja? Van hoog tot laag werkelijk waar echt fantastisch. Ik kan niet anders als mijn complimenten uitbrengen voor, voor het werk wat die oh, mensen doen. Waar zijn ze zo goed in? Of waarom hebben ze jou... Nou, gewoon uh, uh, technisch, technisch ja. gezien gewoon. Dat ze je echt uh, vertellen wat er aan de hand is. Je helpen met allerlei dingen. Maar ook het, het verplegend personeel wat, wat ongelooflijk voorkomend is. Wat vriendelijk is. Wat lief is. En oh. ik kan je verzekeren dat zo'n nekoperatie als die... Ik heb gehad echt een hele zware operatie. was Met grote risico's van... Hmm. Van uh, verlammingsverschijnselen en dat soort dingen. En het is allemaal zo goed gegaan. En ik, ik ja. kan niet anders als mijn complimenten uitbrengen. Over al het personeel wat daar werkt. Heb je het gevoel dat jij. Um, als het dan gaat om de relatie tussen jou als patiënt. Hè, met, die, met die afschuwelijk nare klacht. Hè, of dat ja. probleem. en de mensen die het dan weten, die gaan genezen. wat, wat voor soort relatie is dat? Is dat een beetje gelijkwaardig? Word jij dan um, betrokken bij je behandeling? Of is het dan nog steeds zo? ook al kunnen ze dan heel goed communiceren... en zijn ze heel lief... dat zij degene zijn die bepalen wat er gebeurt? Nee, absoluut niet. Nee, ik bepaal wat er gebeurt. In dat ziekenhuis in Niel was het zo dat ik bepaal wat er gebeurt. Hoe kan dat? Ja, om gewoon door met de mensen te praten. En als er op een gegeven moment wordt gezegd van... Uh, uh, meneer Filippo, wilt u nog wat extra morfine hebben... want dan kunnen we nog het, het, uh, het klokje een, uh, een half uurtje terugzetten... zodat je dus ietsje meer morfine krijgt en dat soort dingen... Ja. Nou, dat kun je allemaal zelf met ze bespreken. En het ja. is niet een kwestie van wij bepalen wat er gebeurt. Nee, het is echt een kwestie van wederzijds overleg. En daar ja. heb ik heel veel respect voor. Voor je dat prettig? Altijd dat voortdurend prettig? Of denk je ook van ja, ik weet toch niet hoe dat moet met die nek en die... Ja, nou... Je, is, zij, is, dat... zij zijn toch de specialisten? Zij hebben de kennis in huis. Ja, dat is ook zo. En, en zeker de, de neurochirurg, die heeft de kennis in huis. Die heeft me ook heel goed geïnformeerd. Ik moet eerlijkheidshalve wel vertellen dat ik zelf medisch redelijk onderlegd ben. Oh. Ik, dus dat, dat maakt het wat makkelijker. Dat, hoe komt dat? Heb je als je ja? Nou, ik heb jarenlang heb ik in de, in de in de sportverzorging heb ik geact, geacteerd. Ja. En ik heb ook in de hoofdklasse hockey heb ik als fysiotherapeut oh. heb ik een eh uh, hoofdklasse hockeyteam een jaar 10, 15 begeleid. Kampong? Nee, <laughs> nee. <laughs> Nee, ik heb dat samengewerkt met Roland Oltmans. bij uh, de Mixed Hockey Club Leiden. Ja. in de hoofdklasse. Oké, okay, ja, toch, toch ho hoog niveau dus in ieder geval. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Ja, maar, goed. maar goed, dat maakt het misschien iets makkelijker. maar nog los daarvan. kijk, als het over dit soort ingrepen gaat. van het, het verhelpen van een stenose en zo. Ja. dan ben je als, als uh, ex. Ik ben nu 72 en als ex-fysiotherapeut ben je daar natuurlijk niet van op de hoogte. Nee, dat is ik. En dus ik. ik, uh, ik ik ben buitengewoon goed geholpen eh, op ja. alle niveaus. Fantastisch. Ik, ik heb niet meer als bewondering voor alle mensen die er werken. Ja, is... Tot aan de mensen die de koffie komen brengen en het, het frisdrankje. Sloten vaart dus. visite ja. had. Sloten ziekenhuis dus. Ja, absoluut. Ja, nou ja, dat is goed, goed om te horen. Dat de complimenten moeten gewoon uh, uh, geuit worden. Overigens, hoe kom je nou aan die rare nekklachten? Ja, vertel het maar waarschijnlijk ouderdom, mee. Ja. Ja, ja, gewoon, uh, Niet spanning of zo, stress. stress. Slijtage. Ja, slijtage, aangroeien van, van ongewenste kraakbenen. Dus, dat dus is. een fysiotherapeut die, die... Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar heb je, dan, heb, je, heb je verkeerde houding aangenomen in je werk of zo? Nee hoor, nee, dat heeft gewoon te maken met de ouderdom. Oh. Nee, nee, nee, want ik weet natuurlijk precies hoe ik wel en niet moet werken. Ja, dus, dat dacht ik. En nou. ik werk nog steeds, dus... Nu werk je nog steeds? Ja, ja, absoluut, ja. En nu ben je natuurlijk ongelooflijk blij, hè? Ja, ja ik ben heel blij, ja. Het gaat goed. Het fijn dat ik weer kan werken en dat ik weer mijn werk kan doen. Ja, dat doet me heel veel plezier. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Okay. Dieter, dankjewel Dank en een goede nacht nog. En een prettige nacht verder. Dankjewel.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 Tears, feel sweeping over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 Het klinkt iets Zuid-Afrikaans door in het liedje van uh, Sting. Love is the seventh wave. Hij kan het weten, denk ik. Ik sprak met Jos Kuilboer. Hij is um, nou ja, strategisch bezig met de toekomst van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht... als secretaris in ieder geval. Um, en hij vertelde net, toen, die, toen de uitzending alweer voorbij was... dat ze hebben 200, 200 eerstejaars studenten. He, dat is dus ook een, een universitaire tak van dat medisch centrum. En 100 van hen zijn 8-plus studenten. Dus er zit relatief ongelooflijk veel talent juist... In zo'n opleiding. En allemaal talenten die behoefte hebben om in die zorg te stappen. Nou, als iets hoopgevend is, dan is het dat wel, denk ik. Want dat is talent sowieso. En dat zeg ik ondanks de benarde omstandigheden... en de sombere toekomst en de druk op de zorg... dat toch al die jonge mensen van plan zijn om daar een carrière in te beginnen. En hun talent meenemen. Nou, dat vind ik mooi. U kunt, u kunt nog steeds bellen. 0800-1121. Joop, goeienacht. Goeienacht. Wat zijn jouw ervaringen? Ben jij, uh, heb jij ervaringen met het ziekenhuis? Nou, zegt u, kunt u wel zeggen ja. Oh, jeetje. Ik heb er 25 jaar in gewerkt. Oh, uh, als, we, uh, ja, de, als, als wat? In de verpleging. Ja. Waar? En, uh, nou, in verschillende dingen hoor. In Utrecht ook, in het, in het oude AZL. Ja. O, uh, of in het oude, hoe heet dat? Uh, Azu. Uh, Academisch ziekenhuis. Ja, Academisch ziekenhuis, in verpleegtehuizen. In, oh jee, ik heb zoveel. Uh, maar waarom ben ik er nou uitgegaan? Uit de, uit de gewone verpleging, zeg maar, wat men vroeger A noemde. Waarom ben ik er nou uitgegaan? Omdat mij totaal niet beviel de attitude. dus is de houding. Van uh, mede-collega's, verpleging en soms ook artsen. naar patiënten toe. Mm. Dat kwam me de neus uit. Ik dacht. Nou, als je in zo'n team zit. <hijen> dan kan je dat wel proberen enigszins bij te sturen. Ik was ook al wat ouder hoor. toen ik in de verpleging ging. Ik ben nu bijna 72. En toen ik daar inging, was ik 32. Maar dat. dat maar wat, wat, wat beschrijft die houding dan? Van collega's en artsen? Autoritair. Ja. Puur autoritair. Je hebt gewoon helemaal. Ik dacht wat raar. En als ik nou. Toen had je nog zalen. En als ik nou op zo'n zaal kwam. dan ontdooide die mensen. en die zeiden dan tegen mij. Ja. Dan kreeg je de vertrouwelijke dingen. En je ja, praat met patiënten. <laughs> Nou, wat, wat, ja, als je een handeling verricht, kun je het toch even, <laughs> kort. En die mensen lagen soms angstig. Want er zijn mensen die willen alles weten. En er zijn mensen die, die, nou, ik, die willen niets weten. Daar moet, moet, moet je allemaal rekening mee houden. Het ja. laat ik zeggen dat in de, in de huidige zorg. En ik heb de laatste jaren, nou, geloof ik geloof ook wel tien keer geholpen. Altijd, het is verschrikkelijk, verschrikking. Wat een er, er, er, ervaring ik heb. Maar wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat voor ervaringen zijn het dan? Nou, heel slechte bienen. Ik werd gewoon uitgescholden. Op de verkoever kon niet weglopen. Ik ben ook een keer weggelopen, ja. Toen kon ik wel lopen, dan ben ik weer gewoon gepeerd. Gewoon weggelopen. Hmm. En, en door de, de, de manier waarop jij behandeld werd, nu ja. als patiënt? Ja. Ja. ja. En... Dat is abnormaal, Maar nou verschilt het. Ik moet gelijk de tijd zeggen, je, je moet, ik, ik mag niet generaliseren. Er zijn ziekenhuizen en uh, per afdeling verschilt dat ook enorm. Dus of je op een chirurgische afdeling bent, urologische afdeling, ja. of, of... daar zit enorm veel verschil in. Ja. En ja, dat, dat, men, men wil er gewoon niet aan. En kijk, laatst verscheen de, uh, ook in Trouw, een artikel, dat heet de mondigheid vaak weg, zodra de deur van de dokter dichtvalt. Ja. Dus je hebt gewoon, nou ben ik mondig genoeg en ik ben een beetje medisch geschoold, dus ik probeer wel aan mijn zaken te komen, maar je moet zo rad zijn en ja, weet u waar het op neerkomt? Ja. Het draait echt alleen om het geld. Want, en Totale instituties. Weet je, van want daar gaat het om. En vrij recent stond er ook een artikel in de NRC. En dat luidde: die kop, dankzij marktwerking in de zorg. worden patiënten verwend met cappuccino en ja. dure onderzoekjes. Margot Margo Margo Trappenburg schreef dat stuk. Ja, Trappenburg, ja. Nou, weet je. Nog Maar je komt gewoon niet, laat ik zeggen, op dit punt van attitude. en van. Uh, ja, ik zou zeggen, bijna gewoon fatsoen. Nou, je komt niet aan de bak. Nou, maar maar het gevoel, jij zegt dus, Joop? Ja. Dat dat nog steeds, hè, toen, je, toen je zelf verpleger was, uh, ja. was het autoritair. Ja. En nu word je als Klopt patiënt, ja. is er eigenlijk niet zoveel veranderd, je wordt nog steeds onbeschoft behandeld of, of uh, bejegend, jij? Uh, ja, nou niet iedereen, maar ik hoorde dat soms ook van medepatiënten in het ziekenhuis. en zei, Wat is dat hier van een ziekenhuis? Toen dus Justus weg was, nou ja, dan ging ik mijn eigen beroepshoek niet helemaal afhalen. Ik zei, nou ja, er bestaat een klachtenregeling, ik haalde dat dan netjes af. Maar in inwendig kookte ik, ja. Het is verschrikkelijk. En en en er um... gebeurt in miljardenhuizen, mensen die, maar die ouder zijn en ja. En terwijl je hoort toch ook wel hele, ik had net iemand, ja, en, Dieter die zegt hoor. van ja, maar die ja. is juist razend enthousiast oh, ja. over het personeel in ja, Slotenvaart. Dus ik, ik zeg het maar net. Generaliseer niet en, iets in, en het zal wel iets voorkomen dat mensen. Want dan in dat ziekenhuis waar ik een uh, aantal keren geweest ben. en nog onder behandeling ben. dan laat ik het ook goed weten. En ook wanneer het uh, goed is gegaan. Ja. Ja, dan laat ik het ook weten. En ja. hoe reageert men daarop? Want daar gaat het om. Hè? Er wordt vanuit, vanuit de patiënt. eigenlijk van de patiënt wordt verwacht dat je mondig bent. en dat je vraagt. dat je eist. dat je je stem laat horen. dat maar ohé, als je dat doet. wat gebeurt er dan? Nou, dan heb je soms de papa aan het dansen. Dat doen wij wel. Daar zijn wij voor. Soms simpele dingen. Ik dacht, nou, ik zal even helpen. Hm. Ik kan zelf dat wel opzemen. Dat, dat doen wij. denk, dat doen wij, ik denk, blaag. Als je mijn dochter was, ging je over de knie. <laughs> en, en we, dat is ook een ja. beetje autoritair van jou, hoor. Ja, maar... Ja, maar kijk, weet je wat dat is? Hè? Je moet in de, in de gezondheid, als je daar nog niet tegen kan, weet je wat er dan gebeurt? Ja. Dan zegt de dokter, hein, extreem, euh, gereden, nou, extreem, nou extreem, nou dan moet u maar hulp zoeken. Ja. Dus ze veroorzaken iets bij een patiënt. Ja. Hè? Dus, een, dus een emotie en zo. En ja, god, dat is mijn vak hoor. Ik, ik bedoel, euh, euh, ik lees daarover en ik heb ook filosofie gestudeerd. En dan denk ik, ja, dan moet je, als patiënt heb je het altijd gedaan. Ja. Ja, maar dat gaat veranderen, hè. dat kan niet meer. Daar daar gaat, gaat daar echt gaat, het, dat, dat duurt nog even, maar... erger. Nee, ja, maar dat, ja, ja, ja, dat is jouw ervaring. Maar jij zegt twee dingen, um, dat, dat, nog steeds, dat die relatie natuurlijk slecht is... maar vooral ook dat het bij het ene ziekenhuis... of bij, zelfs bij de ene afdeling binnen een ziekenhuis... heel anders toe kan gaan dan de andere. Dat betekent dus dat je er verstandig aan doet als patiënt... om uit te zoeken waar het goed georganiseerd is en waar het goed gaat. Ja, maar moet ik dan wat screenen dan? Waarom? Moet ik ja, dan ja, ja. het ziekenhuis opbellen? Kijk, ik vraag heus wel eens aan artsen, als ik met mijn huis zo, welke artsen woon wel ja. het ziekenhuis? Ja, dat ah, vraag ik wel. Ik daar begint het al mee, ja. Ja, ik ben mondig genoeg. Dat, daar gaat het mij niet om. En ik nee. red mij wel. Maar je kan ja. toch ook op internet waarschijnlijk reacties vinden ja, op ziekenhuizen? Nee, ik heb geen internet. En dat soort reacties, denk ik, dat hm. is ook allemaal verschillend. En ik, ik snap best, en je moet niet generaliseren, dat het ene individu, die, die kan me voor, met een bepaalde hulpverlener, die zegt, oh nou, voor, voor geen prijs, dat die nog aan mijn lichaam, aan mijn lijf ja. komt. En een ander zegt, oh, ik heb zulke goede ervaringen. Ja. Dat verschilt gewoon. Het is gewoon puur nou, hoe, men de, hoe men als, als behandelaar, ook als arts, naar een ja. patiënt kijkt. Jij bent nou. pessimistisch over de ontwikkeling van die verhouding tussen patiënt. Dat patiënten. is gewoon een afspiegeling van de hele maatschappij. Ja. Dat gaat gewoon zo. Joop, waarom heb je geen internet? Ja, ja, uh, ja, het kost geld. Nou? Toch? Heb je dat niet? Nee. Hoe kan ja, dat? Echt, <hacht> wat zeggen we? Hoe kan dat? Hoe dat kan? Nou... Ik heb verder geen schulden hoor, helemaal niets. Nee. Nou, echt scherp, ik moet je alimentatie betalen. Weet ik, ik vind het allemaal best. Ik, ik ben helemaal niet materialistisch ingesteld. Okay. Ik heb een al fiets en het, ja. het is allemaal allemaal. Nee, okay. ik, ik ben schatrijk tussen mijn oren en straatarm in mijn achterzak. <laughs> Alleen mijn eigen waarde, weet u, ja. die laat ik niet aanpassen. Dat is mijn hoogste goed. Dat is de hele belangrijke om, En Die om wordt regelmatig ja. wordt die in de gezondheidszorg, in de hulpverlening, wordt die aangetast. Die okay. wordt beschadigd. Kijken of daar antwoord op komt van andere luisteraars. Ik dank je wel. Oké. Okay. En een goede nacht nog. Ja. En veel, veel goeds ja. en gezondheid. Dag. Dag. Martin. Ja, hier ben ik. Ja, hallo. Uh, nou, goedenacht. Nou begrijp ik dat jij in ja, opleiding ik, uh, bent in de zorg. Ik ben niet gewoon naar de, een uh, programma. Ja. Ik luister wel hoor. Ja, heel verstandig. Uh, ik wil ten eerste even terugkomen op uh, mevrouw Heertjes. De eerste, ja. De eerste, ja. Uit het noorden van het land. Heel erg negatief. Bang. Zou ik zeggen? Nou, dat het allemaal best wel goed zit in de zorg. Ja, vind je dat, ja? Ja, ik echt. Zeg, Maar haar, haar klacht ging over, bijvoorbeeld, over de specialisatie van de ziekenhuizen. Hè? Dus als je een gespe gespecialiseerde klacht hebt, eh, ziekte of aandoening, dan moet je misschien wel verreizen. Omdat niet in de ziekenhuis in, in, in de buurt, bij jou in de buurt dat meer kunnen aanbieden. Nou, dat was toevallig. Uh, ik luister namelijk, uh, ik, kijk meer, ik, ik luister meer radio als terwijl, zeg maar. Terwijl je kijk. Maar er was toevallig ook een, een coördinatie, zeg maar, in het noorden van het land. Dan kun je kiezen tussen een en ziekenhuis. En je kunt kiezen tussen Groningen en dan mag je een keuze maken. Maar om lang vooral kort te maken. Mijn vriendin die werkte in uh, Tergooi Ziekenhuizen in Hilversum. Ja. Dat is de Gooi, dat is een fusie is dat, uh, geweest uh, vier jaar geleden, vijf jaar geleden. En ik... Ik Ben de laatste tijd heel vaak geweest in Sofia en Bolle. Uh, mm -hmm. Nou, ik heb alle complimenten voor de zorg uh, en ook uh, ja, de artsen en de chirurgen en de mensen die om de beste heen staan van de patiënten. Zeg maar. Waar zijn ze zo goed in, vind jij? Uh, ten eerste de, de artsen, zeg maar. Ja. Want dat is uh, als je geopereerd wordt, dan uh, die hebben een hele grote verantwoordelijkheid en dan komt de rest uh, naar de tijd. Ik heb toevallig een zoon. Van 16. Die uh, is twee keer geopereerd uh, aan een train, zeg maar. Maar ik kom uh, regelmatig in ziekenhuizen en. Uh, dan heb ik uh, de oortjes los en dan kijk ik heel veel. En. dan haal ik ook wel eens mijn vrienden op uh, in de ziekenhuizen in hozen En dan kom ik dan in Amersfoort. En dan. mijn grote complimenten voor de zorg. En ook uh, eromheen uh, en ook de de uh, zorg, zeg maar. J ja. Jouw vrouw werkt in de zorg, begrijp ik? Nou, mijn aanstaande vrouw. Je aanstaande vrouw? Ja, die heet Diana en uh, die zit uh, dan op het lab en uh, die is uh, laboranten, analist. Hm. En dan, ja, ik ben het ook niet allemaal gewend in het ziekenhuis niet, maar uh, ik, kom de, ik kom de laatste vier, vijf jaar vaak in het ziekenhuis. En dan, uh, dus vanwege je zoon zo. ook, begrijp ik? Niet als patiënt ik niet. Nee, maar waarom dan? Om, om haar op te halen? Ja, ja. En, en, je, en je zoon, zei je, is... Uh... mijn zoon die is geopereerd, uh, twee en een half maanden geleden. Ja aan z'n drain. En er wordt ook weer gebouwd, zeg maar. En er komt een heel nieuw ziekenhuis. En ook hier in Amersfoort komt ook een heel nieuw ziekenhuis. En daar wordt allemaal opgelet voor de oude mensen. Opa's en oma's die met lift naar boven kunnen, zeg maar. En dan heb je het alleen maar aan de buitenkant. Maar aan de binnenkant is het nog veel beter voor elkaar, hoor. Dus gewoon de verstandhouding tussen mensen, de communicatie, de... jij andere meneer, die hebben geen internet, niet. Die heeft wel een bepaalde... Ja, hij heeft wel kranten trouwens in NEC, maar hij, hij heeft geen internet, die het, dat neem ik niet kwalijk. Hij is ook tweezelfde. Uh, dat mag, hè? Ja, dat mag, ja, dat is absoluut, zeker. Maar de, ze moeten niet uh, alles in één keer uh, geen, niet doen, denk ik, uh, ja. op mijn woorden. Gezegd, want zo, want maar, jij hebt, jouw ervaringen zijn juist wel van. Uh, de, positief, de, ja, ja Minneke. En is, gaat het dan met name om de, de relatie tussen artsen, verplegend personeel aan de ene kant, en patiënten aan de andere kant? Vind je dat die gelijkwaardig is? Ja, dat is uh, absoluut uh, gelijkwaardig. Ja, mijn Hmm. En dan uh, is het me een grote compliment hoor. En dan, ja, ik sta, normaal staat ik ook niet besteld. Maar ik, toevallig kom ik dan vaak in ziekenhuizen. Zeker de laatste tijd uh, doordat mijn zoontje is geopereerd. En dan de nazorg. En dan, ja, daar heb ik gewoon uh, net die ene spreker ook, uh, die uh, hmm. Dieter. Ja, die nou, uh, grote complimenten. Gaat het goed met je zoon? Ja, gelukkig wel. Dankjewel uh, dat je dat je dat vraagt trouwens. Maar, natuurlijk, ja, er we wel allemaal eens een keer uh, dingen dat je zegt van dat kan beter, dat kan beter. Maar ja. laten we niet. Uh, nee, we zijn echt uh, assistenten ook op een gegeven moment. En uh, als, we, als je één keer een belletje drukt op wat, dan was er uh, iets, zeg maar. Ja. En ook de nazorg op een gegeven moment uh, vind ik heel belangrijk. Ik vind... En ik ga zelf uh, trouwens uh, ook uh, in de zorg. Ik ben zelf postbode geweest. En uh, ik ga nu uh, niveau 2 en 3 uh, in de opleiding. Ja. En wat word je dan? Dan word je verpleger. Ja. Dat is goed. Hoe oud ben je? Ik ben uh, nog maar uh, 44. <laughs> ja, wat, ge wat geweldig. En, en, en, en wat besluiten. Hoe, hoe, hoe zijn jouw ervaringen dan nu in die opleiding? Dat is nou een grote stap, zeg, van postbode naar verpleger. Ik vind het wel. Maar ik moedig. heb al meer dingen gedaan hoor. Dankzij oh. nou, mijn vriendin, zeg maar, Diana, die, nou, dat heb ik gewoon. Uh, ja. Ik mag graag met mensen omgaan. Ik wil oh. graag mensen helpen. En met name ook oudere mensen, zeg maar. Ja. Ja. Jij, kan, jij kan goed zorgen. Dat ik je het wel een beetje en, vertalen benim. En jij denkt dat je ja. daar nog genoeg ruimte voor zal hebben binnen de huidige structuren? Ja, want we, ja, de, de, we gaan steeds meer naar de. Nou, een beetje de grijze tijd, zeg maar. Maar die mensen hebben ook hulp nodig. Dus, uh, ja, nou, wat, en, fijn. Uh, fijn dat je dat doet. Ja, en daar ben ik ook heel blij mee. Alleen we moeten niet allemaal negatief denken over e, de, de dus... zorg en de ziekenhuizen en de. Nee. We dat doen er ons, Andere we mensen die om met ons... hun beste eens staan, zeg maar. Uh, nee. Ik heb de laatste tijd heel veel ervaring gehad. van uh, nou, dit is al goed voor elkaar. Goed zo, Martin. Ik uh, ben blij dat je dat, dat geluid laat horen. Uh, we ja, proberen ik ben er ook in. Ik kan me bellen niet, maar ik hoor het toch even kwijt. <laughs> ik ben, daar ben ik heel blij om, dank je wel. En uh, succes met je Bram, Ja? Jij ook? Succes met de opleiding. En dank natuurlijk. Je dag. Hoi. En de zoon, ja. Alle drie had ik ze. Herma, goedenacht. Goedenavond. Het ziekenhuis van de toekomst, geloof je erin? <laughs> Ik, ik heb er zelf wel mee te maken gehad. In welke zin? Uh, nou, digitaal, op een ja. digitale ziekenhuis. Oh. Of in ieder geval, uh, uh, ik kwam afgelopen herfst, in september, kwam ik uh, met een hernia in bed. Nee. En, uh, nou ja, na drie weken, uh, ik kon echt alleen maar liggen en ik kon niet helemaal niets meer, ik had ontzettend nee. pijn. Ja. En na, na drie weken constateerde de huisarts dat geen enkele vooruitgang in. En dus ik uh, moest naar een neuroloog. Maar ik woon dus in het noorden in Groningen. En de wachtlijsten om bij een neuroloog terecht te kunnen... waren nou minstens 50 dagen. Dus de wacht Groningen, Leeuwarden, Heerenveen. Dus dan lig je al een paar weken te vergaan van ja. de pijn. En dan moet je nog... Ja, verschrikkelijk het ja. Ja. En nou ja, het enige wat ik dus kon... was op mijn laptopje nog wat rondsurfen om informatie te vinden over, nou ja, over hernia en... Ja, operaties, want ja, dat ging toch wel gemoed. En toen kwam ik dus een uh, rugkliniek tegen op het internet. Die, die zit hier dus ook in het noorden. Die is gespecialiseerd dus in rugproblemen. En dan kon je een pijnformulier invullen. En ik dacht, nou ja, laat ik dat maar eens proberen. Je weet maar nooit. En uh, dat heb ik dus ingevuld. Ik vind het wel een mooi woord overigens, een pijnformulier. Vind ja. je dat ook niet? Ja. <laughs> Moet je ja. toch een beetje op lachen, of niet? Ja, nou, als je daarvoor ligt, dan, dan nee, lach je niet, er ja, Nee, dan schokken. is het lach even gegaan. oh, ja. oké, okay. ja. nou, ik kan eens even kijken. Van, uh, misschien geeft dat wat, uh, wat licht uh, of ja. wat hoop. Ja. Uh, je hebt het je... pijnformulier ingevuld. Ik heb het ingevuld. Je moest precies aangeven wat de klachten waren of waar, waar de uitstraling zat. En uh, je kon het ook dus via een tekening kon je het aangeven. Dus als een menselijk lichaam kon je gewoon uh, op huh. aangeven van waar precies de pijn zat en... En dan moest je... Vond je dat, dat prettig om te doen? Dat... Nou. Nou ja. Ja, prettig. Uh, ja, nou niet speciaal prettig. Ik vond het wel uh, handig. Ja, precies. Het was gewoon heel snel. En ik, ik wist ja. niet precies wat ik ervan moest verwachten. Ja, Want het, ja, Ik dacht, nou ja goed, uh, laat ik het toch maar doen. En ik heb het meer dus opgestuurd. En toen, nou, binnen een aantal dagen werd ik uh, dus gebeld door de secretaresse van de kliniek. En um, ja, die uh, zei van, nou ja, het formulier in behandeling genomen zou worden door de... Ik dacht dat het een, nou um, ja, dat was geen neurochirurg, maar een mm -hmm. um, orthopedisch chirurg. Ja. Maar die was toevallig net die week uh, op vakantie. Ach. En uh, toen uh, zei ze, ja, maar ik zal het in ieder geval doorsturen, want uh, de dokter die, die kijkt elke dag even uh, in zijn mailbox. <laughs> En binnen, binnen een paar dagen toen, uh, werd ik weer uh, uh, gemaild en, uh, door, de, door de secretaresse en ook weer gebeld. Van, uh, ja. ja, de dokter die had kennelijk tegen de zeker op vakantie. Hij zat geloof ik op Mallorca, maar hij heeft dus al uh, bekeken. En hij, uh, hij, hij denkt dat u een hernia heeft. Hm. En hij, wij kunnen ook een verwijzing geven voor een MRI-scan. Want dat is dus het probleem. Als je bij de neuroloog terechtkomt... dan kom je ook weer op de wachtlijst terecht voor een MRI-scan. Ja. De huisarts kan geen uh, indicatie afgeven voor een MRI-scan. Het duurt nog langer. Ja. Dus uh, dat ging echt nou ja, binnen. Ik, dus ik maandag belde de secretaresse met... ja, volgens de, de dokter uh, heb je een uh, hernia. Maar ja... En uh, ik kon, ze gaven me het uh, telefoonnummer, ik woonde al in Groningen, van de uh, MRI-kliniek in Amsterdam. En dan kom ik de volgende dag terecht. Nou ja, dat, uh, dat ging allemaal heel snel. En dat kon je ook met je uh, pijn? Je kon wel naar nou ja. Amsterdam komen? Ja. ja, vraag niet. Hoe nee. liggend uh, de, de auto verbouwd is voor het ambulance met ja. allemaal uh, kussens. Zo doe je dat nou dan. Ja. Ja. Maar ja. overigens, had, waarom had de huisarts nog niet een hernia geconstateerd? Ja, de huisarts had uh, al wel een hernia geconstateerd. Oh, dat wel. Ja. Dat wel. Dus wat, dat, dat zet je dan ook op het formulier neer. En ze kunnen natuurlijk nooit uh, op, op basis van die gegevens op zo'n formulier... Nee. dus gaan zeggen van ja, u heeft een hernia. Maar die MRI-scan heeft hij wel voor versnelling gezorgd van je ja. behandeling? Want daar gaat nee. het natuurlijk om. Ja, dat heeft voor een enorme versnelling gezorgd. En het was een soort wapenhaast. Want uh, ik konden kon dus, uh, die MRI-scan laten maken. En toen zijn we naar Amsterdam geweest. En je kon dus zelf ook uh, een uh, MRI-scan kopen. Je kon op de CD-ROM kon je kopen. En uh, ik dacht, nou ja, dat kan, kan wel wat van pas komen. Uh, Hoeveel kost dat? Dat was 25 euro. En dat heb ja, je meteen gedaan? Ja. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, ik dacht van, ik, ik ben nou zo'n uh, eind uh, gereden om die MRI-scan. Maar de, de, de digitaal ging de MRI-scan ook dus weer naar die arts van, de, ja. van die pijnkliniek. En op basis ja uiteindelijk van die gegevens heeft hij uh, de indicatie afgegeven. Nou, wij kunnen u opereren. Maar toen kwam het probleem. Uh, dus veel sneller dan gewoon een reguliere ziekenhuis. Ja, dit is een uh, rugkliniek, een privékliniek. Ja, je moet betalen zelfs. Nee, de verzekeraar moet dan toestemming geven. Ja, ja, ja. Dat, En dat is toch ja, wel, het schijnt duur te zijn dan. Een, ja. Nou, ik heb de rekeningen wel gezien van het gewone ziekenhuis, maar die zijn ook behoorlijk gepeperd. Maar in ieder geval, ik kom heel snel uh, bij die rugkliniek terecht. Maar uh, door een toeval kwam ik toch ook uh, sneller aan de beurt op de wachtlijst. En dan ben ik hier in Groningen bij de neuroloog uh, toch terechtgekomen. Oh. Maar daar had ik die MRI-scan al in de hand. Dus. Toen kwam ik dus ook heel snel um, kwam ik op de lijst te staan om geopereerd te worden. Oh, maar de, want die neurolog in Groningen die heeft wel degelijk naar die MRI-scan gekeken... Ja. ...voor 25 euro. Die dacht, oh, dat is wel een goede scan. <laughs> en die wist waar wat... Tjonge, jonge jongen, zeg. Maar je werd dus wel sneller geholpen daardoor? Ja, daardoor werd ik sneller geholpen. En, uh, ja, ik Wonderlijk vond, ik vond... toch? dit. Nou ja, ik vond, ik vond het gewoon dus puur, eigenlijk is het allemaal digitaal. Ja. Het, het is mogelijk, ja. maar in de, prakt, de praktijk loopt nog enorm achter over ja. het algemeen. Nee, dat begrijp ik. Ja, die, die, die chirurg van de die rugkliniek die heeft dan weer het nakijken nu opeens. Die denkt ja. ook van ja, eh, heb ik daar op, op Mallorca heb ik jou zitten helpen en je gaat met, met die, met die ja. andere chirurg, die neurochirurg vandoor. Ja, ja dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant, uh, ja, als, je, als je echt uh, zo'n uh, probleem hebt... en je, je ligt echt te krimpen van de ja. pijn, je leeft alleen maar op morfine. Want ik heb twee maanden nog al, al met al heeft het twee uh, ja. maanden geduurd... Uh, en dan ben ik eigenlijk met spoed tussen Je bent wel ge uiteindelijk geopereerd dus inderdaad? Ja. ja. En hoe is het nu? Nou, ik ben, uh, ben nu weer helemaal arbeidsgeschikt, het heeft al een poosje geduurd. Uh, je ja. moet toch wel weer uh, herstellen. Ja. Nou ja, ik vind het ontzettend knap ook hoor. Ja. Dat ze toch, uh, door, ja, door zo'n operatie. Uh, ik kon helemaal niets meer na de operatie. Het was net alsof er een knop was omgedraaid. Ja. ja, dan is die uh, beknelling eens opgeheven. Ach, wat een nou. zegen. Oh, wat zou jij nou, blij ja, zijn goed. geweest? Nou, dat is uh, geweldig. Ja. ja, dus dat vind ik ook echt, ik uh, denk van nou, het is toch wel uh, heel knap werk wat ze leven. Dat is het. Dat, uh, daar blijven wij gewoon alleen maar respect voor hebben. Ja, net zo goed is het. als voor oh, jou. En uh, je, je, je, je, je, nou ja. Je overwinning op de hernia. Her, Herma, ja. ik dank je wel. Ja, nou, graag gedaan. Ja, en uh, veel succes, veel goeds, hè? Ja, bedankt. Ja, dag. Dag. alleen. Een nacht zonder sterren. Je herkent me van verre: er is niemand om me heen. Zo alleen. Sinds jij niet meer komt, zijn de straten verstomd. De stilte ketst tegen het steen. Grote stroomt geen water. Op de klok wordt het niet later. Zelfs de echo's gingen heen. Drinken, op de stilte die verdwijnt. Stroomt geen water Op de klok wordt het niet later Zelfs de echo's Gingen heen collega, Joris Joris Linssen, ja zo mag ik hem toch noemen hij was toch ook een presentator van Castelluna geweest dat was zijn beste tijd nee hoor hij doet nu ook prachtige dingen um, op televisie, Joris Linssen met Caramba Linssen, zo alleen hij heeft een grote liefde voor smartlappen en heeft zich op dit album zo alleen uit 2007 over de Mexicaanse smartlap ontfermd waar hij dan zelf de Nederlandse teksten bij heeft geschreven, op zeer bekende liederen voor liefhebbers van het genre Bijna kwart voor twee. Luister naar Kazeloene van NCV op Radio 1. Uh, Corian uit Dublin valt er een beetje half in, schrijft ze per e-mail. Maar Nederlanders zijn zo verwend en klagen zo graag. Ik kom deze zomer weer naar Nederland. Na 15 jaar in Afrika, Afrika, Azië en Centraal-Amerika was toch weggebleven. Ik was verpleegkundige en ga proberen herin te treden, maar mondigheid zonder achterliggende kennis zie ik niet zo zitten. Ook met internet en tv-programma's maak je nog geen verpleegkundige of arts. Zeiken mensen ook zo over garages? Als je betere zorg wil, moet je er meer geld voor hebben. En nog eentje van Dan Blokker, beste redactie. Mijn tante van 86 in Zweden. Het is leuk om een tante van 86 in Zweden te hebben. Die klaagt al jaren over de specialisatie van de ziekenhuizen in Zweden. Voor dit moet ze naar Malmö, voor dat naar Jöteborg, et cetera. Dat vindt ze heel erg. Ja, dan moet je ook maar niet in Zweden gaan wonen. Rob? Ja? Goedenacht. Goedenavond. Goeienavond, goeienacht. Hoe sta jij er tegenover? Geloof je in het ziekenhuis van de toekomst? Uh, nou ja, gezien de erva positieve ervaringen die ik heb, zeg ik van... Uh, ja. ja, ze zullen er toch absoluut niet slechter gaan doen. Heb jij, uh, jij positieve ervaring? Ja, ja, absoluut. Uh, mijn credo is: ik deel dikke tienen uit. <laughs> aan vooral de dokter Daniel de Noet-Kliniek in Rotterdam. En dat is, ja. een, uh, dat is een kliniek die is gespecialiseerd op het behandelen van kankergevallen. Ja. En uh, bij mij is in uh, 2009 linfeklinkkanker geconstateerd, non-Hodgkin. Ja. En dat is een paar keer teruggekomen. En ik ben daarvoor vooral behandeld in de Daniel de Noed kliniek. En als je ziet hoeveel moeite dat die mensen doen om je beter te krijgen... Ja. Echt waar, ik zei net uh, bij het voorgesprek even van als er een hemel bestaat, dan verdienen die mensen stoelen in de hemel. Ja, dronen, echt waar, echt waar. Ja, bent... Ik ben er zo positief over. Ja, wat fantastisch. En ik vertel ze dat ook, uh, ik heb inmiddels, ja het is al een aantal jaar geleden, ik, in 2002 uh, is me met de behandelingen opgehouden. En uh, je krijgt nooit een certificaatje van u bent genezen. Ja. Maar tijdens de, de, de controlebeurten noem ik het dan maar, hè, die aanvankelijk vrij frequent zijn. dan later neemt dat wat af tot één keer per jaar. Nou, daar zit ik nu de laatste jaren in. En als zij tevreden zijn, dan ben ik het ook. Dat is... waar, waar ben je nou zo tevreden over? Je zegt ze doen hun best, maar hoe is de relatie dan? Want we hebben het nou, over. Nou, ik, word, ik word altijd prima te woord gestaan, ze nemen de tijd voor je en ik, ik ben van de kwaal af als ik het eens een kwaal ja. mag noemen. Ja? Ja, en dat is tot stand of dat is gerealiseerd door, door chemokuren en, en, en bestralingen. En, heb je het gevoel dat je zelf als patiënt centraal staat bij dit behandeldproces? Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, je wordt gewoon met ja, wat heet, tegenwoordig, heet dat zo, met respect behandeld worden. Maar men doet het gewoon op een, op een hele humane manier, ja. En uh, ik heb toen tijdens die behandelingen ook een paar keer meegedaan aan een, uh, aan een, uh, aan een proefneming. Hmm. Uh, waarbij men dus uh, een bepaalde behandeling dat had te maken met de chemo -medicaan. En dat zal misschien met de samenstelling van een en ander te maken hebben. En uh, dat was dan nieuw, dat is natuurlijk uit de na getest maar dan moet het ook in de praktijk worden gebracht. Nou, en dan krijg je dat voorgeschoteld uh, van, uh, van, zou je daar een mee willen doen? En uh, ik heb daar ja gezegd en ja, het is mij prima bevallen, eerlijk gezegd. En inmiddels, inmiddels is dat uh, tot een standaardprocedure uh, verheven. Ja, maar kijk, dus, uh, heb je, ja, heb je een steentje bijgedragen, bedoel uh, je? Ja, en het is mij, uh, mij ten goede gekomen. En uh, waarschijnlijk ook veel meer andere mensen, natuurlijk. Ja. En zodat het inmiddels geen. Uh, ja, het is gewoon standard procedure hè, om ja. dat te doen. Voel je je nu goed? Rob? Ja, ja, ja. Ja, ben je gezond? Ja. Voel je, heb je vertrouwen in de toekomst? Uh, Vind je met angst? Ja. Ja, ja, dat heb ik wel. Oh, je bedoelt eh, persoonlijk, ja, persoonlijk ja, gezondheid. Nee. Ja, het, het is natuurlijk zo, als je één keer kanker hebt gehad, het is helaas geen aflaat. Hè, zo van, ik heb het één keer gehad, het kan mij me nooit meer overkomen. Ja. Want voor hetzelfde geld eh, ja, doet het zich ergens anders voor. Uh, waarbij, dat heeft me wel verteld, dat, als het, dat het weer non hodgkin zou worden... Dat, uh, nou, die kans is wel erg klein gezien, de, ja. de, de meeste. Want ik heb ook uh, stamceltransplantatie gehad. Zo. Uh, dus chemokuren, bestralen en Sorry. tot slot krijg je dan een, een, een aan het eind van de, van de behandeling krijg je dan een, een, een, uh, ja, een total body bestraling. Waarbij men hoopt dat alles wat, uh, wat kankercel is, dat dat, uh, ja, toch wat dat, dat, dat, dat verdwijnt. En ik krijg je dus, uh, weet ik, dus heb ik stamcellen gehad, uh, stamceltransplantatie gehad. En uh, ik heb, uh, hoe heet mijn broer is daarvoor donor geweest, Een van mijn broers. Niet iedereen is daar geschikt voor, niet iedereen van de familie, maar één van, van mijn broers gelukkig wel. Nou, die heeft zich beschikbaar gesteld en uh, dat waren prima stamcellen van hem hoor. Ja. Ja jongen, maar dat is, dat is over innovatie gesproken. Dat is toch buiten gewoon innovatief onderzoek. Als je dat al kan, stamcellen ja. überhaupt onderzoeken en dan ook nog eens transplanteren. Ja, ja, ja. Ah. ja Vroeger heette dat beenmergtransplantatie, ja, maar luisteren. dat heet tegen, tegenwoordig al een paar jaar heet dat uh, stamceltransplantatie. Ja, ja, en ik heb die van mijzelf ook ter beschikking gesteld. Hè? Dan word je een ja, apparaat verlegd en dan. Ja. Wordt de bloed afgenomen en dan komt dat, ik, ik zeg het maar op mijn manier, uh, komt het in de centrifugie terecht en dan worden de. Uh, dan wordt dus de stamcellen gescheiden van de rest van het bloed. Ja. En uh, ja, ik heb dat altijd gezien als een reserve. Stel je voor dat er wat met mijn broer gebeurt en die kan. Uh, uh, ja, die, die, die haakt af op de een of andere manier, omdat hij een auto ongeluk krijgt of iets dergelijks. Of, uh, en. Uh, uh, dus die van mijn eigen stamcellen waren als reserve, maar ik heb die van hem gelukkig gehad, omdat hm. vreemde stamcellen uh, uh, mochten die nog, mochten die nog, het voordeel ervan is, mochten die nog kankercellen tegenkomen, dan wordt er geknokt. En eigen, ja, dan wordt er geknokt. Echt, en die vreemde stamcellen die zorgen wel, Ze zijn sterker. precies, en die <laughs> eigen stamcellen zeggen van oh, wacht even, ik, ik herken jullie, hè? Als je begrijp, ik herken die kankercellen. Dus het beste is, maar daar moet je een beetje geluk mee hebben natuurlijk... dat het, uh, ja, dat het van een familielid is. Dat vind ik wel weer heel bijzonder. Dat is echt, die, die, die medische wetenschap is ook zo gerend. Ja, echt goed joh. Echt ja. goed. Ja, daar, vandaar, Dikke tienen aan de Daniel-Dinhood-Kliniek in Rotterdam. Ik en, kan het niet vaak genoeg zeggen. En, en als ik er voor controle ben, dan zeg ik het ook nog wel eens tegen Heel goed zo. Een tien ja. voor Rob ook. dankjewel. <laughs> Oké. Okay. Goeienacht. Tot je dienst. Goeienacht. Uh, meneer Bussink. Ja? Hallo. Daag. Dan bent u ook in de uitzending. <laughs> ja, ja, ik luister altijd s'nachts naar uw programma. Maar, ja. Dat is heel ja, goed. En nu, uh, ja, de complimenten voor ziekenhuizen. Ik denk, daar moet ik een bijdrage aan leveren. Want ik ben voor de uh, zware operatie vorig jaar, uh, darmkanker en nierkanker in één keer, uh, door Antonius Ziekenhuis in Sneek behandeld. Mm -hmm. En ik moet zeggen dat. Ja, ik was nooit in de ziekenhuis geweest. Nee. Ja, Tenzij op bezoek bij anderen. Maar uh, dat, uh, mijn ervaring is zo fantastisch. En uh, niet alleen voor die twee chirurgen, dokter Becker en dokter Hess. Maar het personeel daar. Ik heb daar fantastisch uh, gelegen, ja. Zoals ik het moet zeggen. En uh, ik heb er alle lof voor. Ja, en ik waar, heb waar... op intensive care gelegen nog daarna, maar goed. Je uh, dacht, ik doe het hele rondje. Ja. Ja. Ik ga eens even goed kijken, dat zie ik nu ik er toch ben. Ga ik eens even goed kijken in het ziekenhuis. <laughs> um, uh, Antoniën wat... ziekenhuis is nee. Wa waarom vond je die mensen zo fijn en zo goed? Nou, uh, ten eerste toen het uh, gediagnosticeerd werd. Uh, toen hebben ze me uitgebreid uitgelegd en verteld wat, uh, wat er moest gebeuren. Uh, darmkanker en nierkanker moest tegelijkertijd. Hmm. En uh, de manier, ja, ik ben helemaal niet medisch uh, gespecialiseerd, maar... Waarop ze dat uh, populair hebben uitgelegd, uh, dat, dat vond ik geweldig. Ja? En dat gaf mij rust. En uh, ik, ik kreeg er vertrouwen in. En, uh, maar waarom kreeg je er vertrouwen Zeiden ze dan dat het goed zou komen? Of, of, of, nou, uh, ze zeiden het... wel dat, uh, kijk, uh, uh, uh, dat ze wel wat ervaring hadden. En hmm. dat blijkt ook achteraf. Antonie Ziekenhuis heeft met een test van het AD wel eens op nummer 1 gestaan. En uh, hm. ik geloof ook in de specialisatie van ziekenhuizen... dat ze zich moeten specialiseren. De een voor dit, deze vorm van ja. kanker en de ander voor die. En deze, uh, ja, die, die hadden geloof ik voor darmkankeroperaties over de honderd per jaar. Hm. En dan, dat, dat geeft dan vertrouwen. Dus dat pleit juist voor specialisatie? Want dan worden die ziekenhuizen ik, ook, de ziekenhuizen daar ook beter in, in die specialisatie. Daar ben ik erg voor. En ja, ja. Uh, wat ik hoorde bij een mevrouw, dat... Uh, ja. Het hangt misschien van je portemonnee af. Maar uh, kijk, als ze voor een bepaalde uh, uh, kankergeval in, in, in Maastricht beter zijn dan in Groningen... Dan, dan moeten ze dat vaker in Maastricht doen. Die krijgen dan meer ervaring. Ja. En uh, dat geeft dan ook vertrouwen voor de patiënt dat ze in vertrouwde handen zijn. Ja, dat is duidelijk. Hè? En dat, daar ben ik uh, echt in, in, in gesterkt uh, door, de, door, door de manier waarop ze opvangen... Want het is niet. Uh, het is nogal wat als je hoort dat je kanker hebt. Uh, en, en, en dat ze dat wel zo goed doen. Hoe is het nu met je? Bij mij is het uh, geweldig. Maar terwijl ik werd geopereerd. Ik heb daar 14, ik heb op, op Intensive Care gelegen. Terwijl ik werd geopereerd, werd mijn vrouw ineens opgenomen. Ik ben 75. Uh, uh, longkanker. Tjizumina, zeg. En die is, terwijl ik dan lachen is die overleden. Ach. Dus ja, ik heb al wat meegemaakt. Maar ik moet zeggen dat dat ziekenhuis ook daarin... en het personeel zo geweldig was... dat die, ja, ik heb ze ook schriftelijk bedankt. Ik heb ze, uh, de specialist, het personeel... een leuke doodje gegeven. Ja. Maar uh, ik vind dat dat ook eens gehoord moet worden. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja, ik heb wel wat meegemaakt. Maar die mensen moeten lof hebben, ja. echt. Meneer Bussink, um, ik ben blij dat u dat, uh, de moeite heeft genomen om dat ons even te vertellen. Oké. Okay. Ik dank u wel en ik wens u heel veel goed. Dank u vriendelijk. Ja. Ja. Um, ja, vijf minuten nog. Zal ik die e-mail doen van Kees van de Jacht? Die vindt het allemaal wel leuk en aardig, maar geneuzel ook. Persoonlijk vind ik de privacy het belangrijkste. Met het huidige systeem is deze verre van gewaarborgd. De arts verschijnt in zijn kielzog 6 à 8 co-assistenten. Gedraagt zich als koning Bolo en die assistenten tien keer hetzelfde vragen... zaken die als het goed is in je status behoren te staan... en dat is nog tot daar aan toe maak je duidelijk dat er nog zo'n vijf à zes andere patiënten op zaal liggen... en je bepaalde zaken even privé wilt houden... en om redenen van wat privacy alleen wil worden gehoord... dan word je aangekeken of je knettergek bent. Ik wil mijn lek en gebrek niet delen met medepatiënten... en dan helemaal niet weten wat mijn buurvrouw of buurman mankeert... en dan helemaal niet hoe nu verder. Je wordt echter geacht dit normaal te vinden. Nou, ik niet en ik denk met mijn velen. Dat moest hij even kwijt. Kees van de Jacht, dat is het, ik denk het, het, het ziekenhuis van het verleden. Henk. Ja, goedenavond, ik spreek met Henk de Ruiter. Henk. Um, ja, ik, ik ga niet zoveel met doktoren om, ik uh, ga niet zo vaak naar ziekenhuizen. Ik heb mijn uh, gezondheidszorg zoveel mogelijk geprivatiseerd. Dat wil zeggen dat uh, vrienden en bekenden van mij uh, uh, homeopaat zijn, thaiofistisch, uh, uh, masseuze enzovoort... En op die manier probeer ik dus mijn gezondheidszorg betaalbaar te houden. Ja. Ik sprak vanavond een vrouw, zij heeft een ernstig grammatische aandoening. Haar fysiotherapie wordt onbetaalbaar, zij heeft een heel klein inkomen. Ik denk, hoe kan ik haar hemel ondersteunen? Want dat is een deel van mijn leven, hoe ondersteun ik andermans hemel? En hoe, ja, hoe ondersteunen anderen dan mijn hemel? Um, ja, ik probeer no. dus mensen de weg no. te wijzen. Ja. Um, ik heb een uh, jongste zus... die is uh, hbo-verpleegkundige... die maakt ook het een en ander mee... Uh, hoe kan mijn gezondheidszorg betaalbaar blijven? Ik denk dat Door het wij, onderling op te lossen, is dat wat je zegt? Dat is, dat is één, één, één weg. Maar een andere weg is bijvoorbeeld uh, het weghalen van managementschillen. Het uh, bijscholen van assistenten van chirurgen en doktoren. Waardoor dus uh, gewoon managementtaken uh, wegvallen en uh, gezondheidszorg betaalbaar hm. kunnen worden. De papierwinkel in de gezondheidszorg is dermate groot dat het op die manier onbetaalbaar wordt. Ik snap natuurlijk wel dat als ik een polyklinische hulp heb, dat de uh, behandelkamer ontsmet moet worden. Dat zijn normale kosten. Uh, maar hoe kunnen wij de kosten beperken? Want uh, ja, gezondheid is toch voor iedereen. Ja, ja dat, maar, dat, maar lukt het je ook? Ik bedoel, jij, jij zegt van ja, ik, wil, ik, wil, ik hou me verre van artsen, maar uh, ja, ja, dat is niet iedereen ik, gegeven ja, het, om is, daar ook de, dat, dat, dat ook te doen. Mijn, mijn medische gezondheidszorg is gestoeld op dienst en weterdienst. Dus ik help bijvoorbeeld een, een, een medisch specialist en die helpt mij met raad en daad. Ik had laatst iets aan mijn schouder... En ik ga naar een manueel therapeutische bij een vriend bij mij aan tafel koffie te drinken. Hij geeft mij een behandeling die ik zelf kan toepassen. En ik ben binnen een week van mijn klachten af. Kijk, dat is ideaal. Je moet gewoon een grote vriendenkring hebben, dat begrijp ik. Nou ja, je moet gewoon een netwerk opbouwen. Nou ja, moet. Uh, je zou kunnen overwegen een uh, met netwerk te onderhouden. Ja. Die dit soort dingen ondervangt. Waardoor je dus ook het medische uh, gezondheidscircuit minder belast. Waardoor het betaalbaar blijft voor zij die het niet hebben. Oké okay, Henk, ik dank je wel voor dit advies aan dankjewel. de samenleving. Dank je wel en Doei. hou vol. Dag. Het is bijna twee uur. Zometeen nachtzuster. Nou, die gaat, dat, is, dat is pas iemand van de toekomst. Astrid de Jong neemt het zometeen uh, over natuurlijk. En morgen zit hier Klaas Drupsteen. En die ontvangt uh, bijzondere acteur Waldemar Torenstra. Die nu de Nacht van de Vluchteling heeft georganiseerd. Honderden mensen gaan 40 kilometer lopen in de nacht... van Rotterdam naar Den Haag. Dat is om geld in te zamelen voor de zogeheten rugzakdokters in Burma. En die heeft Torinstra zelf bezocht. Uh, dus daar gaat Klaas morgen met hem over praten. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Klaas, jij praat met Waldemar natuurlijk... over dat, die bijzondere um, aandacht voor rugzakdochters in dat grensgebied van Burma, dat lijkt me buitengewoon belangrijk met die Nacht van de Vluchteling ook. Nou vraag ik me af of Waldemar zelf wel eens voor iets op de vlucht is geslagen. Zou je dat prijs willen geven? Ik wens je een uh, goede avond, een mooie nacht. Dag. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.